Zorgenluisteraars, welkom bij ZFM Live. Mijn naam is Jaap Vunnekotter en ik mag met dit programma de spits van de week afbijten. <coughs> U luisterde naar Malando en zijn Tango Roomba Orkest met een vergeten hit uit de vijftiger jaren, Ole Guapa. De zon schijnt. We hebben een mooie nazomer tussen de buien door. Dus een toepasselijk Frans lied van Gérard Lenormand. La ballade des gens heureux. Notre vieille terre est une étoile. Où toi aussi tu pries un peu. Je viens te chanter la ballade. La ballade.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 Fais ce qu'il peut Tu viens de chanter la balade la balade des gens heureux Gérard Lenormand, La Ballade des gens heureux. Zoals op iedere maandag heb ik ook een artiest van de dag, in dit geval een artieste, namelijk onze streekgenote Brigitte Kaandorp. Uh, vanuit een van haar eerste programma's draai ik nu de radiografisch bestuurbare zeilboot. Hoe krijg je het verzonnen?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 Gelukkig, gelukkig, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Ja, de radiografisch bestuurbare zeilboot van Brigitte Kaandorp. Uh, we doen even wat anders. Abba, winner takes it all. History, I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. feel the same when she calls your name En dat was ABBA, The Winner Takes It All. Weer wat Frans. Gezongen door de Manhattan Transfer. Een echte Franse klassieker. Chanson d'amour. Van met Chanson d'amour. Ik ga wat Nederlands weer draaien, dit keer niet van de artiest van de dag, die komt dadelijk weer, Brigitte Kaandorp, maar van een groep uh, die ik al jarenlang een, ja, ik zou het willen noemen, een vaste waarde vind in het Nederlands repertoire. Altijd van hele goede kwaliteit en dat komt uh, onder andere omdat de dijk, want daar hebben we het over, een fantastische liedzanger heeft, namelijk Huub van der Lubbe. Hij heeft ook wat mooie solo-cd's uitgebracht, maar de combinatie De Dijk en Huub vind ik toch echt heel, heel bijzonder. We gaan luisteren naar het nummer Niemand Weet. Niemand weet. we met de dijk, niemand weet. Een uh, zangeres waar we jammer genoeg de laatste tijd uh, niet meer zoveel van horen, maar uh, die ik toch echt een prachtige stem en mooie interpretaties uh, vind uh, hebben, uh, is Mathilde Santing. Uh, ze zingt hier een uh, nummer van Randy Newman, Lonely at the Top. ...en in Newman's Song, maar nu door Mathilde Santing. Ik heb een zanger klaarstaan die uh, echt heel populair was... ...in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ik heb het over Georges Brassens. Uh, ja, Kleuters op uh, NPO Radio 5 besteedt ook de laatste weken... ...in zijn programma The Sandwich uh, aandacht aan, uh, aan hem... Uh, hij, had een hij heeft een fantastisch repertoire aan chansons opgebouwd. Heel simpel, alleen begeleid op de gitaar. Een aantal jaren geleden mocht ik uh, met mijn vrouw... Uh, waren we op vakantie in Zuid-Frankrijk... en hebben we het Georges Brassens Museum in Saint bezocht. Uh, voor degene die binnenkort weer eens in die richting gaan, een aanrader... Uh, fantastisch leuk museum, waar je het hele leven van Georges kan volgen, met een koptelefoon op, en van zaal naar zaal hoor je steeds andere nummers van hem uh, door de koptelefoon klinken. Je zou kunnen zeggen Brassens was een singer-songwriter avant la lettre. In de tijd van uh, uh, Françoise Sagan, Jean-Paul Sartre, en uh, deze club, en daar uh, was Brassens ook een exponent van uit die tijd. We gaan luisteren naar het nummer La Chasse aux Papillons, oftewel De Vlinderjacht. Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramage. allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'amène à la chasse aux papillons. Cendrillon, ravi de quitter sa cage, met sa robe neuve et ses bottillons Et bras dessus, bras dessous, vers les frais bocages, ils vont à la chasse aux papillons. Ils ne savaient pas que sous les ombrages Se cachait l'amour et son aiguillon Et qu'ils transperçaient les cœurs de leur âge Les cœurs des chasseurs de papillons Quand il se fit tendre, elle lui dit, je présage que c'est pas dans les plis de mon cotillon Ni dans les chancrures de mon corsage qu'on va à la chasse aux papillons Sur sa bouche en feu qui criait, sois sage, il posa sa bouche en guise de baillon Et ce fut le plus charmant des remues ménages qu'on ait vu de mémoire de papillon Un volcan dans l'âme, ils revinrent au village En se promettant d'aller des millions, des milliards de fois Et même davantage Ensemble à la chasse aux papillons Mais tant qu'ils s'aimeront Tant que les nuages Porteurs de chagrin les épargneront Il fera bon volé dans les frais bocages Il fera pas la chasse aux papillons. Pas la chasse aux papillons. Georges Brassens, La Chasse aux Papillons. Uh, luisteraars naar mijn programma weten dat ik ook een liefhebber van het Portugese lied ben. En met name van De Fado. De uh, Fado. Iedereen kent natuurlijk wel uh, Amalia Rodriguez en uh, Cristina Branco. Maar ik heb nu een wat, althans hier in Nederland... minder bekende zanger van de Fado klaarstaan. Antonio Pinto Basto. Uh, in Portugal echter heel, heel bekend. Inmiddels 68 jaar. Hij... Uh, heeft zo'n 14, 15 uh, cd's, lp's uitgebracht in zijn carrière... vele awards in Portugal ontvangen voor uh, zijn zangkunst. We gaan luisteren naar Antonio Pinto Basto... met het lied Acanthao da Rosa Branca... oftewel het lied van de Witte Roos. Qual nascer da aurora e quando o dia vai chegando ao fim, nunca me esqueces e dormindo lá embora sonho a aventura de te amar assim antes de ver-te flor do céu, caída.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 Que por mim pousasse na roseira e flor. Se o teu olhar iluminado e casto, Pois em meus olhos refletindo o céu, quanto mais fujo, quanto mais me afasto, mais perto vejo o teu olhar do meu.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 Mas sob a campa, meu amor, não finda farás senhora se eu ouvir teus raios abrir os olhos para ver te ainda morrer de novo se te não vir mais, oh rosa branca. Para que roubaste toda a fé que eu tinha, serena e fria como a luz da lua, que brancura tua que desgraça a minha. Serena e fria como a luz da lua, que brancura tua que desgraça a mim. Was Antonio Pinto Basto. Een fantastisch mooie zanger. Een mooie, warme stem. Prachtige begeleiding. Uh, een ander soort muziek die ik erg leuk vind uh, is uh, de Ierse muziek, Ierse folk songs. En uh, wanneer je in Dublin bent en je gaat naar Temple Bar, het uitgaansdistrict. Uh, kroeg na kroeg na restaurant. Het maakt niet uit, overal wordt. Muziek gemaakt. Op de hoek daar het standbeeld van de vissersvrouw... de fishmonger Molly Malone... waar ook een uh, lied aangeweid is. En ik denk dat miljoenen toeristen zich bij Molly hebben laten fotograferen... of een selfie hebben gemaakt. Uh, een van de bekende nummers over Dublin is Dirty Old Town. En de Dublin City Ramblers gaan dat nu zingen.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 Dirty Old Town, Dirty Old Town, Dirty Old Town. De Dublin City Ramblers. Het is tijd voor het tweede nummer in het eerste uur van onze artiesten van de dag, Brigitte Kaandorp. Een mooi lied getiteld Wat een mooie dag. En als ik hier uit het raam van de studio kijk dan klopt dat ook wel. Want de zon schijnt hier weer heerlijk in Zandvoort. Paul de Leeuw heeft het na de hand ook nog opgenomen, gezongen. Maar het origineel gaan we nu beluisteren. Wat een mooie dag, Brigitte Kaandorp. Mijn kinderen gaan naar school. Ik smeer wat brood, ik doe een gimbroek in een tas. En ik loop met ze mee.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 Toch in het duister, mijn hele wereld is vergaan De vuilnisman die fluit, midden in de straat laat de meneer zijn hondje uit De bakker bakt zijn brood, zoals elke morgen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 In het duister, mijn hele wereld. Dat was uh, Brigitte Kaandorp met mooie dag, wat een mooie dag. Ja, de zon schijnt nog vandaag, het is een mooie dag. Maar uh, de meteorologische herfst is ook begonnen 1 september. En uh, dat zie je ook, uh, je ziet wat bladeren verkleuren. Dus, dacht ik, is het wel toepasselijk om het ultieme herfstlied uh, te gaan spelen. En dan heb ik het natuurlijk over Le Fuin mort, de dode bladeren. De tekst van dit beroemde lied is in 1945 geschreven door de dichter Jacques Prévert en de muziek is gecomponeerd door Joseph Cosma. Het werd in 1946 geïntroduceerd door de Franse zanger en acteur Yves Montand in de film Les portes de la nuit. Het is daarna een wereldnummer geworden. En ieder zichzelf respecterende artiest. Of die nu in het populaire genre zong. Of in de jazz scene. Heeft dit nummer wel op zijn repertoire gezet. In het Frans of in het Engels. Uh, Johnny Mercer die vertaalde het. En toen werd het natuurlijk Autumn leaves. Maar wij gaan hier luisteren naar de oeruitvoering Van Yves Montand. Die dat ook met een.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 Qui s'aime tout doucement Sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable Les pas des amants Voor mij blijft dit toch altijd de uitvoering. Yves Montand, Lefeuilmocht. Uh, wat Spaans nu. Uh, grupo extra, por lo menos te tuwe. Oftewel, ik had je tenminste. Con los años el resumen de mi vida pues no fue del todo malo Ay, al menos algún día te tuve para bueno para malo, para malo, pero te tuve. Y los años me enseñaron a curar mis heridas pero hay una que no cierra Mira me duele decirlo Het is alles, Cada este kino over es un poema, es poeta olvidado y que nadie ha recitado. Porque en sus versos hay muchas tristezas, lágrimas, amor, een poema triste. met het van de los días, Ya he acostumbrarme a vivir con esta pena.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 Dat was Grupo Extra 'Porlo menos de Tube. Het loopt al tegen de klok van 11. Dat betekent dat we zo naar de nieuwsberichten en de boodschappen gaan luisteren. Uh, we gaan eruit met het nummer Engie. Gespeeld instrumentaal door het New California Dreamlight Orchestra. Een gelegenheidsformatie, denk ik, die dit nummer instrumentaal brengt. Uh, dit was het voor het eerste uur. Natuurlijk hoop ik u aan de andere kant van de bericht, nieuwsberichten... weer te treffen voor het tweede uur van ZFM Live. Dan nu Angie.